Bij Israëlische bombardementen in de Gazastrook zijn twee Palestijnse tieners om het leven gekomen. Tien anderen raakten gewond. Dat zeggen Palestijnse bronnen in de gezondheidszorg. Eerder vandaag raakten drie Israëliërs gewond toen er vanuit de Gazastrook raketten werden afgeschoten. De afgelopen maanden is de spanning rond de Gazastrook toegenomen. Het Israëlische leger doodde tientallen Palestijnen die tegen de Israëlische bezetting protesteerden.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 Voor veel Belgen die vlak voor het WK een televisie kochten... eindigde het WK extra feestelijk. Zij kregen cadeaubonnen ter waarde van de aankoopsom. Het is een stunt van een Belgische elektronica-keten. Die beloofde het aankoopbedrag van grote tv's terug te geven... in de vorm van te als de Rode Duivels meer dan 15 doelpunten zouden maken. De kans daarop was klein, maar de Belgen scoorden 16 keer. Morgen is de finale van het WK tussen Kroatië en Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is het helder en koel met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen opnieuw volop zon met temperaturen tussen de 24 en 29 graden. Dan wordt het iets warmer dan vandaag. Maandag komen er naast de zon ook wat wolken voor. Maar kan het land inwaarts tropisch warm worden? Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 I don't think it's right. Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Showfax And DJ's in the mix DJ's in the mix Nightwalk This is what you can't get ZFM Zandvoort ZFM ZFM, Zfm. Zfm. Nieuwe aflevering van de Nightwalk. Op deze zaterdag 14 juli alweer. Hè? ja Grote feest allemaal vandaag. Vorige week uh, waren we er niet. Nou ja, kleine technische storing. We zouden live vanaf Electronic Picnic zitten. Nou, ik was daar. Vlak nadat Raimundo het uh, terrein verlaten had. Uh, hij stond op een konijnenhol. Uh, bij de house stage uh, stond hij tussen 4 en 5, meen ik te draaien. En ik was een pak een bijt om half 7. Toen was hij al weg... Ik heb alle spullen opgezet en uiteindelijk uh, geen verbinding met de studio. Maar uh, zo, de, de. Ja, zijn er, Ja, ook hier een beetje problemen. We zitten niet op locatie in de studio. We zitten op locatie uh, in uh, lichte Ja, en niet uh, wat bij het programma past. Dus ik ga je niet lastig vallen met de muziek die hier gedraaid wordt. Want buiten dan uh, hoor je alleen maar ja. Uh, uh, yeah, stevige muziek. Andere muziek als dit. Er staan namelijk op Zwarte Cross dus uh, ja iets anders. Maar uh, ja, ik moest daar naartoe dus uh, we gaan proberen om een heel van programma te maken. We horen de opening Mr. Belt en Weasel featuring Lucy XX met Stupid. Onderweg zometeen Jack Jones. Busy en boef, maar eerst die Chris Cross Amsterdam en The Boy Next door met Whenever. Baby we'll be together when you come over Yeah I need you too.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 And that's the deal, my dear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 Deur. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Brana, kijk naar beneden. Hoi jo, hoi jo, hoi jo. Hey, Felix, kom bij de hey, bijga? Ik ga sowieso op die moeder erop. Brana, luister. Ik ga op die biker. Hoe ga ja. jij biker? Je hebt geen rijbewijs. Als het iets gaan, toch gaan we telen. Nigga, come in with your drama. Heck, can't the style look in the father? Because we're not in Iraq. Bitches is really my pussy? Pussy nigga, come in with your drama. Heck, can't the style look in the father? Break it down for me, mama. Bitches is really my pussy? Heet, maar je bent hater Ik hoef niet eens te weten hoe je heet yeah. Ik lach naar de bank door die haters Op de plok, het is hate. Je weet dat mijn leven een feest is Nou wijn op die kakkie, don't play, play, play Plus die nigger komt niet met je dame Maar ik de stijl, op de vader Nikkers kunnen mij niet aanraken Metjes willen mij de neger komt niet met je, dan, maar ik ken de stijl, ik ken de vader. Ik it down voor me, mama. Bidjes willen mij je, weet je, weet willen mij je, willen mij weet je, weet willen mij. je, weet je, Ik heb weet je, Kijk, met mij moet het goed komen, ja Ik heb je meid, laat er goed komen De buurt is heet, dus wees slim en laat koen lopen Stek paas, maar, rood zijn mijn voetzolen Ballen staal, ik zie jou met roes lopen Van de straat, maar, nu loop ik met bloes open Hoofd heet, ik heb scheid, man, ik moest blowen, ja Zie me stunten met een nieuwe deal Ik spend 30k in een juwelier er wordt gepusht, ja, we duwen hier. Dus schuurt ze mij en ze schuurt papier. Kijk, ballon die is groot, ik kan wegzweven. Maar je chick zit geplakt, dat een kenteken. Niet geslapen, moet een foto met een fan nemen. Maar bent te busy met je tent breken. Ik rap met mijn mat, die zit in coke Ik heb niks te bewijzen en ik ben zo so real. Terwijl jij een prison breekt, mag geen schoolfield. Let op je vrouwtje, want ik heb haar in mijn mobiel. Mobiel. Pussy <laughs> nigga, come the midget, my head. Can the style look in the father? money and rack. Bitches <laughs> nigger, the come my the style <laughs> look in the father? down for me, mama. Bitches <laughs> will come the bitches my head. Pussy nigger, come the midget, my my If you take me out tonight I know you can change my mind Yesterday we were over But today I'm feeling closer to you Drop top two seats. We in Vegas. Ooh I, made it. Ooh, I made it. She wanna take a picture with me 'cause I'm famous. Count the money up, I know they hate, know they hate it. It was one night like we never dated. Ooh. Made back in the back and we, faded. and we faded. Stacking out the paper, we got paid. And I'm straight. straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up right eight. Ring, ring. Dat was muziek van Jack Jones, dus samen met Mabel en uh, het nummer Ring Ring. En daarvoor Busy en Boef met drama. Je luistert nog steeds aan ZFM voor de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van uh, 9 tot binnen 8. Het eerste uurtje best van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de Party Update. En de 10 boven beste plaatsen de dansgroep. Nou, ik ga proberen of dat allemaal lukt. Want zoals ik al zei, we zijn niet in de studio. We zitten... Uh, met een link hier. Vorige week ging het op bij Electronic Picnic. En nu hoor je me wel. Maar ik weet niet hoe lang de verbinding op stand, uh, tot stand blijft. af en toe dan uh, gooi in hoop gekraak en gestotter. Ja, we zijn in licht op een uh, op een locatie die niet past bij dit programma. Maar ja, ik moest er zijn. Dus.. Uh, ik heb geprobeerd om uh, op het nieuwe feest te kunnen komen, Neverland. Maar daar was het al helemaal dichtgeboekt. Dus ik mocht daar geen plekje voor de studio uh, krijgen. Want, uh, vandaag, het is een allemaal groot feest. Zwarte cross in, uh, in Lichtenvoorde, waar we nu zijn. Gaat je niet verder lastig mee vallen, want dat is waarschijnlijk niet jouw genre. Maar in Ja, ja, ja, ja, ja, Zo... Ja. We, we, we, komen, we komen er langzaam weer tussendoor. Ja, het, het, de straalverbinding is een beetje kies. Kiel. Maar in ieder geval, uh, ja, vandaag allemaal hele grote feestjes. Neverland, nieuw feest, hè. En, uh, ja, ook uh, Match on the Beach. Het eerste outdoor stereo beachfeest is minder uh, spectaculair natuurlijk als uh, Neverland. Maar, uh, hè, het moet allemaal kunnen als je denkt van ik ben gewoon thuis... en ik uh, wil vannacht gewoon lekker stappen. Dan uh, kan je straks natuurlijk gewoon naar de Escape hier in Amsterdam... Nou, niet hier in Amsterdam, want wij zitten in lichte voor Maar hè, als je vlakbij, eh, vlakbij Amsterdam met Zandvoort, Amsterdam, oh, een klein half uurtje. We gaan natuurlijk naar de Escape, naar uh, het Wekse Feestje Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raymond. En natuurlijk ook uh, Club R. Daar is altijd wat te doen. Nou, ik ga je er straks misschien nog wat meer over vertellen. En uh, trouwens ook nog in de melkweg. Uh, Wekelijkser feestje Encore, hip-hop RB. Dus uh, ja, gaat allemaal goed komen. En trouwens, uh, Funzige Deuntjes is bezig. Kwaku is nog bezig. Ja, allemaal een leuk weekend, denk ik. We gaan door met muziek, want daar was ik natuurlijk aan de radio gekluisterd. Wat dacht je van Todd Harry en Gypsy man met Barbatiri? Alleen dan in de David Pang remix. Kirby met Polar en de Fortarian Gypsy Man met Barabatiri met de David Peng remix. De party update vanavond. En, uh, ja, een beetje gekraak en gestoord. Dat komt door uh, de straalverbindingen tussen lichten voor. Helemaal aan de andere kant van Nederland. Echte fucking uh, ver weg. Uh. Ik heb drie uur in de auto gezet om hier te komen. En dan nog proberen om een programma voor je neer te zetten. Brainwash vanavond in de Escape. Het begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymundo. En vanavond is hij meegenomen Brian Sandro en Santos en Piet Dijs. Sexy, sexy Mr. S on Sex. En ook vanavond in uh, Club Air. Straight Outta of Damsko 9.0. Begint ook om uh, 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Club Air. Meer informatie op de website air.nl met onder andere Driva, Pyramids Washington, Straight out of Damsko Sound System. Mitchell Kelly, Darren Deendra. Minkos en hosted bij Melly M.M. en MC Nefs the Boy. En in area 2 Viral Boys, Viral Boys Sound System, Issy, Flowers, Kevas, Ricky, Aspa en Kissa. En dat is hosted bij MC Wina. In area 3 hebben we zoet en sappig... En uh, ja, voor die informatie moet je even kijken op air.nl En natuurlijk, uh, zoals altijd in de Melkweg, het feestje Encore. Het begint de rotkof van middernacht, dit tot vijf uur in de ochtend, deze zaterdag 14 juli. En uh, voor meer informatie checken uh, we amsterdam.nl of melkweg.nl Met onder andere DJ Prime. Naftali, Romana en Jamos zijn hosten bij Gilda. Dat is vanavond in de Melkweg het weekend feestje Angkor. En ook vandaag duurt nog eventjes tot 11 uur. Dus ik denk niet dat je er net wilt toe te gaan. Maar uh, Deuntjes Festival 2018 is vanmiddag om 12 uur begonnen. Het duurt tot uh, 11 uur vanavond op het N-park. En dat is bij de Westhouden van Essenweg in natuurlijk Amsterdam. En onder andere waren daar vandaag uh, Boekersam, Broederliefde, Fano. Jay Johnson, Yona Fraser, Mr. Wonder, Ronnie Flex, Abstract, Wax Friends. Nou, gewoon een heleboel grote namen. Allemaal bij Funzige de Deuntjes in Amsterdam. En uh, ja, er is ook nog een afterparty. ...Kunstige Duintjes Festival After Party vanavond in de Westerunie in Amsterdam. En vanavond hadden we ook onder andere... Nou ja, vanavond vandaag, het duurt nog 30, pak een beetje 11 uur... ...het Daydream Festival een de Aquabest. En natuurlijk hadden we ook nog uh, wat toch bezig is... Uh, ...Neverland, hè, nieuw festival. Met een hoop, uh, ja, stevige wel. Stevige, maar zeker geen verkeerde muziek, dacht ik zo. En dat uh, wordt volgens mij ergens bij uh, Brabant gehouden, hè? Landgraaf. Megaland. Neverland 2018. Duurt tot vanavond 12 uur. Met onder andere Sam Veld. Layback Luke. A Bond Beyond, Dara Live. Crisscross Amsterdam. Lesouk Mark Villa. En de techno stages. Oliver Hunterman. Victor Ruiz. De Borde Luca. Nou gewoon een heleboel grote namen. En uh, ja. En wij staan hier op een uh, iets heel anders er op Zwarte Cross in lichten voor de pokken en het weg. Als je vanuit Zandvoort in de auto stapt, dan mag je blij zijn dat je met drie uurtjes er bent. Met alle files en campinghouwers. Ja, het is vandaag Zwarte Zaterdag, hè? dus uh, het is echt overal gewoon erg druk. We gaan door met muziek, want daarom zit jij in je radio gekluisterd. Mercer en DJ Snake met Let's Get It. It. back-to-back bees Nightwalk The party update. Ooh, the Man, I don't think it's right. Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Show facts. En DJ's in de mix. DJ's in de mix. DJ's in the mix. DJ's in the mix. ZFM of ZFM ZFM ZFM, Zfm. ja dat was muziek van Marshmallow. Check this out. En voor Rehab en uh, Throw Life. En Oliver Holt met Wrong Move. Het is voor de tien. Boven beste plaat voor de dansroep. Deze week op tien. Sherman Allogy met Move Out of My Way. Op negen deze week. David Pang en KPD met This Jockey. Op acht Kazim met All My Minds. Op zeven. Wise at the UK met Feel My Needs. Op zes. Harry Romero met Revolution, de Deep In Jersey Extended Mix. Op 5 DJ Kozen. eigenlijk zegt hij zelf Katsen dat hij heet. Met Pickup de 12 inch Extended Disco Version. Op vier Junior Jack, met Isamba e 2018. Op drie de plaat die er straks worden van Todd Terry, Gypsy Man en de remix van David Pang. Babbera Batiri op twee deze week Pax met Electric Feel. Deze week op Shake Shakedown met At Night. De Peggy Goo Asset Journey Remix. En ik heb hem niet bij. Ja, volgende week ga ik hem echt voor je draaien. Beloof ik je. Maar nu heb ik een andere plaats. Chocolate Puma. Tommy Sunshine en MX2 met Tear This Mother Down. <laughs> Zaterdagavond, de Stop TikTok. tic, tac. Ja, dat was muziek van... Uh, ah, ja, Fox Trot en Candle Kolt... met Kids at the Bar remix. En uh, Daarvoor hoorden we... Alan Walker... en Martin Garrix met Elixir. En daarvoor natuurlijk Chuckle Puma... en Tommy Sunshine. En tot zover ook dit uur van de Nightwell. Zometeen meteen het nieuws weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje... vliegen we helemaal naar Italië... Met de beste van de clubs uit die dame, DJ K. ze Skelly. zeggen, blijf luisteren. Tot zometeen na de break. I would like to get to know if I could be. The kind of girl that you could be down for. Cause when I look at you, I feel something tells me. That you're the kind of guy that I should make a move almost. And if I don't let you know, then I won't be for real. I could be wrong, but I...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 N.W. Nightwalk. The on-air dance show. G -G dance for M.